Het is nieuws van 11 uur. Gisterochtend om tijdens een zeilwedstrijd. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk was de kiel afgebroken. Pas na een paar uur kwamen de autoriteiten erachter toen een langsvarend baggerschip alarm sloeg. Bij een zelfmoordaanslag met een autobom op een groot plein in het centrum van Damaskus zijn zeker acht doden en twaalf gewonden gevallen. Volgens de Syrische staatstelevisie was het druk op het plein, omdat vandaag de eerste werkdag is na de vakantieperiode. Die volgt op de Ramadan. De politie had voor de aanslag drie auto's achtervolgd, waarvan werd vermoed dat er bommen in zaten. Twee voertuigen konden worden gestopt, de derde reed richting het plein. Toen de politie de wagen had omsingeld, ontplofte hij... Na de explosie op het plein zijn nog twee andere ontploffingen gehoord. Mogelijk waren dat an de andere twee auto's, maar het is niet duidelijk of dat aanslagen of gecontroleerde ontploffingen door de veiligheidsdiensten waren. De Maastunnel in Rotterdam is vanaf komende nacht in zuidelijke richting twee jaar dicht voor auto's. De oudste tunnel van Nederland verbindt al 75 jaar de oevers van de Nieuwe Maas met elkaar... en heeft een grote opknapbeurt nodig. De rijbanen en de vloer eronder kampen met betonrotten. Verder wordt de techniek in de tunnel vernieuwd, zodat die voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen. De tunnelbuizen worden ombeurten aangepakt, zodat er in noordelijke richting altijd één open blijft... Onder meer om het centrum van Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum goed bereikbaar te houden. Dagelijks maken 60.000 automobilisten gebruik van de Maastunnel. Het weer, wisselend bewolkt en soms wat regen. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Z, Zandvoort een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu ZFM Jazz. Ja, yeah, When the Sun comes out. Een nummertje van Roland Kirk, 1996, Roots of Asset yes. eh, Jazz. Mooi, mooi, Roland Kirk. Wat ook mooi is, is Susanne Bartila. Die heeft in The Look of Love uitgebracht met liedjes uit de 60 jaren. En daarvan het nummer Dream a Little Dream of Me. Een bekend nummer werd gezongen door Mama Kes Elliott, dacht ik. Even kijken waar ik hem gezet heb. Even kijken hoor, Susanne Bartila. Hier heb ik hem. Dream a Little Dream of Me. Zeker 2017 ook. Nieuw. Dankjewel, Susanne Bartila. Tijd voor een, een mini-college zou ik zeggen, over jazzharmonieën. Voor de emancipatie van de moderne jazzmuziek... is de Amerikaanse pionist en componist George Russell essentieel geweest. Als een van de eersten formuleerde Russell een harmonieleer... die gebaseerd was op de jazzprincipes. Met zijn verhandeling... Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization... legde Russell de basis voor de moderne jazzavonturen... van Miles Davis en John Coltrane... In eigen composities voor Sekted en Big Band verkende Russell zijn harmonische visie op de jazz. Bekende albums van hem zijn Jazz in the Space Age en Stratus Funk. En van die laatste ga ik iets draaien, het nummertje Stratus Funk. Ik weet niet of ik me helemaal ga draaien, omdat het een, een lang nummer is. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk te laten horen. We gaan het even opzoeken. George Russell, Stratus Funk. Ik kon het toch niet over mijn hart krijgen om eerder af te knijpen. George Russell, stratus funk. Uh, wat tijd voor een Zuid-Amerikaanse naam. Joyce Moreno, CD'tje cool, 2016, my favorite things. Eigenlijk ongelooflijk als je deze Zuid-Amerikaanse klank hoort. Je kijkt naar buiten, dan zie je gewoon dat het lichter wordt. Ik zie gewoon, uh, ja, absoluut, het is een stuk lichter geworden. De grote donkert is voorbij. Misschien wordt het wel een aardige zondag. Misschien is het wel de moeite waard om lekker naar het strand te gaan. Om lekker een stuk te lopen. Uh, eens even kijken wat we hebben klaargezet voor zo direct als opvolger voor Joyce Moreno. Oh ja, dan kom ik bij de microscopic septet uit. De Micros Plays the Blues heet deze cd'tje. En uh, dat is leuke muziek. Don't mind if you do hate it number. The micros. Mm -hmm. Accepted en de cd heet Been Up So Long It Looks Like Down To Me, The Micros play the Blues, cd 2017. Uh, dan, als we het dan toch over de blues hebben, dan kom ik bij Gary Smith en uh, die heeft een, uh, volgens mij een cd gemaakt in 2017. Gary uh, Smith Blues With A Pinch Of Jazz en daarvoor het nummer I Got The Blues, Gary Smith was Gary Smit. De hoogste tijd voor Selwyn Beardswood. De gevestigde zanger en snaridder. Hij heeft een mooi cd uitgebracht. Pick Your Poison. cd CDK 2017. En daar staan leuke nummers op. En dit vind ik zelf een hele leuke. Lost in You. Selwyn Beardswood. Alwin Birchwood. En dan gaan we weer terug naar de old school jazz. De old school jazz van Scott Hamilton. Die heeft samen met uh, Lia Klein en Francisca Tandooi een uh, cd gemaakt. Triple Treat. Een aantal standards zijn erop. Het is een beetje een huiskamerconcertje geworden. Er is geen uh, drummer en, en geen uh, bas bij aanwezig. Uh, eens Even kijken wat ik van dit nummertje draai. Uh, but Not For Me. leuk um, nieuwe cd van uh, Louis Hayes uh, Serenade for Horace en daar een heel bekend nummer van uh, Silver's Serenade de, de cd is uit 2017 uh, Mooie muziek allemaal muzieknummers van uh, uh, ja Horace Silver natuurlijk en eentje van Ornette Coleman Lonely Woman staat er volgens mij ook nog op maar ik heb gekozen voor deze uh, Silver's Serenade Louis Hayes uit van de cd Serenade voor Horace en dit nummer Serenade Silver. Uh, en dan kom ik bij een groepje wat ooit wel op het Noord-Sea Jazz Festival gestaan heeft en de doelstelling was om zo min mogelijk uh, artiesten te draaien die de komend weekend op het uh, uh, Noord-Sea Jazz Festival staan. En dit is Davina in de Vaike uh, van de cd Under Lock and Key. Het nummer Shipwrecked. Mooie MUZIEK I must admit my ship Surrender I'll wear my heart see Davina in de Vagabonds. Davina Sowers heet ze. En uh, als je ze live kan zien... dan is dat zeker de moeite waard... want ze maken een heel spektakel van. Shipwrecked. Ja, uh, yeah. old school jazz... doen we ook, zei ik En dan kom ik terecht bij Terry Gibbs. The exciting Terry Gibbs... Big Band Swing is Here. Mooi nummertje. Eens even kijken waar ik hier heb staan. Terry Gibbs. Hier heb ik hem. Bright Eyes... Ja, Terry Gibbs, uh, mooie muziek. Exciting Terry Gibbs zelf, zou ik zeggen. Muziek uit 1960, maar op een CD in 2011 opnieuw uh, op, is uitgebracht op CD. Mooie muziek, Terry Gibbs. Maar we hebben nog meer mooie muziek in petto. En omdat het vakantie wordt, dacht ik, ik kan toch een keertje dat mooie nummertje draaien. Van, uh, ja, Bedetsky, Martin en Wood. Een nummer uit van Let's Go Everywhere. Van een prachtige CD. Let's Go Everywhere. CD keer 2008. En omdat het vakantietijd is... Eh, soms zie je een heleboel bestemmingen op... waar je op vakantie naartoe kan gaan. Eh, ik heb goed geluisterd, maar zand voor zit er helaas niet tussen. Eh, Bedetski, Martin en Wood. Let's go everywhere. Komt-ie. When you're tired of your toys... and of your games... And of the television... when you're done with chores and homework... Then it's time to make a big decision might need a change of scenery, it might be time to go, over mountains, over oceans, through dark jungles down below, on an airplane, on a railroad, on a tall ship with the tide, all you need's a little music, how's about it, matter? what do you say we buckle up and go for a little ride? Let's for See cartoon. Tasmania, Slovenia, Romania, Pogo Pogo, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Tuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, ain't it pretty, Go Everywhere. Dat was Medetsky, uh, Wood en Martin, een uh, ja, jazzmuzikant. Vorige week heb ik iets gedaan van het project Hudson van Medetsky. Uh, mooie muziek, leuk, allerlei uh, bestemmingen genoemd. We gaan iets leuks doen, ook vandaag, hè, al is het wat frisser. Uh, eens Even kijken wat we hebben. Oh ja, dat is uh, tegen het looptijd het einde. Dus we kunnen nog iets harder draaien. En dan kom ik terecht bij Brut. Die hebben een serie uitgebracht, Super Jazz, en daarvan het nummer Baha. Ja, dat was Brut. Uh, en dat was uh, Baha. M mooi, super jazz. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Mijn naam is Alko B. En uh, we draaien de jazzmuziek. Allerlei stijlen door elkaar. Het is een mengelmoes van alles wat. Maar het geeft toch wel ook te denken. En het is toch wel inspirerend en mooie muziek. Dus ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik doe het de volgende keer graag weer. En we houden nog steeds het mengsel compleet met alles wat erin zit. Dus ook nog een stukje smooth.